Dan is het nu vier minuten over half elf. U luistert naar de AVRO op Hilversum 1. Dan is het nu weer tijd voor Biels Co. Een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. De nu volgende aflevering is afkomstig uit Particuliere Bon. De technische kwaliteit is niet zoals u dat van ons gewend bent.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 Aan de verenigde avond bedrijven we ze gewoon hè? Ja, zegt u het is meneer Wildeblik. U zou graag enige inlichtingen in willen hebben over wie, zegt u? Over de heer E. Biels. Wie is de heer E. Biels? Oh, wacht even. Neef Eef. U bedoelt neef Eef Biels. Ja, natuurlijk kan dat, meneer Wildeblik. Maar zou ik ten eerste even mogen weten wat de reden is van uw vereerende belangstelling? Hij heeft uw dochter een aanzoek gedaan. Goh, wat klinkt dat opgewekt, zeg. Had u het niet meer durven hopen of zo? Toch wel fijn, zeg. Er is tenslotte. O, oh, wacht even. Zij u aanzoek? Ja, nee, maar even voor alle zekerheid zeg. Dat heb ik namelijk alles meer bij de hand gehad. Weet u het zeker? Nee, dat heeft even uw dochter een aanzoek gedaan heeft. Nee, maar hij praat soms een beetje onduidelijk, hè, die liever. En zo heb ik hem dus bijvoorbeeld al eens eerder een verontruste vader aan de lijn gehad. En toen bleek Eve alleen maar iets gezegd te hebben van, Willy, ik ben verkouden. En dat meisje had dus verstaan van, wil je met me trouwen? Weet u wel? Wat? Uw dochter heet geen Willy. Nee, maar dat zegt ook niet alles hoor, meneer Wildeblik. Want hij heeft bijvoorbeeld ook eens tegen een Truus gezegd van, uh, stil, daar is jouw En dat heeft het meisje dus ook al verkeerd verstaan. En hij schijnt zelfs eens tegen een vriendinnetje iets gezegd te hebben van... Uh, als het morgen weer, zul ik weer is, Blijf ik morgen tot twaalf uur in mijn bed. En even zo goed heeft het kind daar een huwelijksaanzoek uit begrepen. Mal, hè? Dat een mens een fantasie hem zo parten kan spelen, bedoel ik. Wat heeft hij uh, tegen u, dochter, gezegd? Weet u het? Hallo? Hallo? Meneer Wilde blik weg, neergelegd. Toch begin ik te geloven dat je met een paar spraaklessen een heleboel echtscheidingen zou kunnen verkopen. Dat is je goede hart, hè, je fatsoen. Je naaste liefde, hè. Dat wordt nog eens een ondergang. Ik loop te wankel van de slaap dus. Plus de lading gif. Stijvelde plank weer van het kleedje, hè. Het slaapkamerkleedje. En dat springen natuurlijk, hè, Om de straal te ontwijken. Ja, ik lijk wel gek eigenlijk. Maar ja, zo ben ik nog helemaal geschapen, hè. Hulp willen bieden. Helpen willen. Anders kan ik, kan ik helemaal naar mijn geld gaan fluiten, tenslotte. Goedemorgen. Morgen, meneer Wils. Morgen. Goed, goden, ter helke mijn. Heel zoet. Wat zie jij er weer tastbaar vrouwelijk uit, zeg. Aangrijpend eerlijk waardering, hoor. Dank je. Verblindend, oh, zeg. Laten we even kijken of, zeg. Laten we er even een dramatische blik aan wagen. Ga staan. Doe eens iets ondraagelijks. Ga staan. Zo? <laughs> Christus, zielen, zeg. Dan was Breugel toch maar een prutser. D -d -d Draai eens om. Maak er eens een bende van. Draai eens om. Ja? Ja, ja. Oh, ja, ja. Niet doen. Niet doen. Draai maar weer. Gouden voorzijde. Ga zitten. Normaal. Verstand erbij houden. Mens blijven. Denkende mens. Homo sapiens. Of hoe heet dat dier? Rust en orde. Geen paniek. Waar ben ik? Ga zitten. Waar waren we? Ik had het ergens over. Over wie? Tja. Ja. Ik geloof over een kennis ja. van je of zo. Een ja. bul. De, de, over een ja, maar een kennis. bul, een kennis, ja, haha. doe me een plezier, zeg een kennis. Die zal ik nooit leren kennen, bul. Het nou, zijn twee werelden: hè. de wereld van de bokser en de wereld van de zakenman. Wat wil je? Oh ja, ach, bokst die. Nee, dat doet hij niet, hij is het. Hè. Zijn soort, zijn ras, zijn gezicht, dat platgeslagen neusje. En hijgen maar, jongens, hè. crazy. Ach jee. Ja, ja. Heb je weer een hond? Een dier, ja. Ik heb weer eens een dier, een hond. Best mogelijk dat het een hond is, hè. Uh, daar heb ik hem voor gekocht, tenminste, hè. De, de bullebak. Nooit geweten, eerlijk niet, dat dat honden waren, hè. Nooit gezien. Uh, ja, in circus wel eens, hè, met een bal. Uh, altijd gedacht dat het voetbaldieren waren of zo. Maar het scheiden honden te zijn goed geraaien, ja, ja. Joh, wat verschrikkelijk leuk, zeg. Ja. Voor de gezelligheid? Uh, de, uh, voor de wat? Voor de gezelligheid. Voor hey. oh, de gezelligheid, Bul, Grote grote zeg. Voor de gezelligheid. Ik loop te wankelen toevallig. Een stevige plank en springen maar jongens. Waar hebben we het over? Over gezelligheid. Goedenavond. Ja, wacht nou eens even. Niet ja. alles tegelijk. Je loopt te wankelen. Ja. Waarvan? Waar, van, de, van de slaap. Van Bul, Van de slaap. Kan die niet slapen? Bul, Als een os. Slaapt als een os. Die krapt mijn kussen van mijn bed. Steekt zijn neus onder zijn stompje en die ronkt. Ah. Wat schat. Ja, ja. Slaapt hij bij hem in bed? Uh, nee, bij Doemie. Tante Lien dus, mevrouw, hè? Ja? En jij dan? Op het kleedje. <tie> <tie> ik op het kleedje, hè? Met het slaapkamerkleedje, hè? Dat was meteen raak, hoor. De eerste nacht is de man in de gang, hè? Janke. Eenzaam. <tie> Dreinen, ja. Drammen, treiteren, het verwende spelen, janken. En ja, hoor, Doemie, me maken. Nog voor ik een oog heb dicht kunnen doen en aanstoten. Kussen van het hoofdwurmen, ach het oh, hoor je hem? Als er in de gang een indianenstam ligt te huilen, hoor je hem, ja. Ja, Doem, ik hoor hem. Zou die op het matje willen? Ja, doe. En Zeg maar meteen, ja, Doem, nietwaar. Ja, zeg, en? en eruit, hè? Ga, ga er maar uit, deur open. Buh, en achter elkaar hoor, roef, ram, hehe. Hoe zeg je? Wat ik zeg, roef, ram, hehe. Leg eens uit. Dat is toch duidelijk, nietwaar? Roef de trap op, rang, meneer laat het bazie, loopt het blaasje van de sokken. En zeg jij dan, hè? Ik? Nee, hij. Hup op mijn plekje, kussen van mijn bed, onder zijn stompje, meneer zegt hè? He -he. Is het niet dodder? Uh, ja. En jij? Op het kleedje, op het slaapkamerkleedje, stijf als een plank, als een dode. Van de slaap? Ja, ja uit de eerbied. Uh, voor zijn opleiding, nietwaar? Zijn achtergrond. Zijn scholing, politie ook. Grommen, dienst is dienst, slaap is slaap. Als je beweegt, grompt hij. Of, of blikkeren. Blikkeren? <coughs> ja, met dat licht geven de valse gebied, ja. ja. Waarschuwen blikkeren even en smakken maar, jongens. Ja, smakken. Oh, als hij slaapt, dan smakt hij En kreunen dus. Astmatisch heigen, gaan liggen kreunen. En smakken, zo nu en dan een vermoeid, hè, hè. En dromen maar, hè, hè, hè. Praten in zijn droom. Ah, wat heerlijk. Ja, zeg. Ja, ja. Maar uh, hoe kom je er aan? Hoe ja. kom jij dan nog weer aan een dier? Ja, ja. ja. ja. Hoe kom je aan een dier? Dat gaat zelf. Dat is de natuur, hè. De loop der dingen. Dat roep je op, hè. Je hoeft maar één keer te je hebt erin. Eh, uh, chef. Morgen, uh, morgen, Paul. Hi, Koen. Hoi, Lien. Jo, wat gaap je? Uh, uh. Een dierling. Ik heb een dier, hè. Geen oog dicht gedaan, uh. een kat dus, een mimi. Ach, jongen, wat gek zeg! Jij ook al een dier? Ja, wie niet zeg! Krabben hè, de hele nacht op de vloer, bom bom bom bom, klachten van de benedenburen al. Je kat, Pol? Nee, mijn hondje, bof, van de zenuwen of. van die kat. Kan er niet aan wennen hè, soort van zenuwexeem vrees ik. Ah! Exeem geschenken, de hemel, Pol! We nemen me naar Pip? Vandaag nog. Ja, dat nooit meer, chef, sorry. Nou, onzin, Pol, is je broodje, maar het is mijn zaak, te Geen idee, zeg. Wie is Pip? Pol, uh, uh. wie is Pip? Ja, ik wou dat hij hem kreeg, chef. Ja, ja, onzin, Pol. Pip, te helle, je weet wel. Pip Gilbikkel, de dierenarts. Pip en Rini, zei het meisje map. Rini, gehuwd met de jonge heer Gilbikkel. Altijd verkouden, Pip, jonge snuiter, zeg maar, hè? Als hij binnenkomt, niet is die. Hadje! Goeie, nee, Eef. Je lijkt Pip wel, zeg. Pip Gilblikkel. Ook altijd last van de neus. Hè, eh, Pip? Ja, nee, ik niet. Nee. Ik uh, van mijn piep. Pardon? Van mijn piep. Ik heb last van mijn piep, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, Eef, zou je wel even bij zijn van dames. <coughs> Paul, help eens even, zeg er iets van. Eh, uh, uh, waarvan, chef? Het knaap heeft het over zijn piepje, dacht ik, knaap. Ja, wat vreemd, ja. hè. Dat ik daar niet tegen kan, hè. Dat ik ja. daar allergisch voor ben, hè. Voor mijn piepje. Als ik hem ook maar even in mijn hand gehad heb, dan moet ik niet zo, weet je wel. Haatje! Ja, ben je mooi de pineut, knaap? Mooi klaar mee. Paul, ik vroeg je met de helpen, man. en uh, niet. Om hem in het kwaad te stijven. Eh, uh, begrijp niet, eh... Uh, begrijp je wat u bedoelt, chef? Uh, Knaap is gewoon allergisch voor zijn piepje, zegt hij. Zijn muis, Lin. Oh, hey. Heb je ook al een dier? Ja, wie niet? Iedereen. Iedereen. Iedereen, wat dacht je? Ik kan niet voor de wind leven. Ik kan niet gratis bouwen. Voor wie? Voor Pip. Voor Pip en Rini. De familie Gilbik de praktijkruimte die ik daar gebouwd heb. Kan hij niet betalen? Wel, nee. Dat vestigt zich maar bij mij in de laan even. In de, in de laan Groen Koppeljong als dierenarts. Tussen bemiddeld middelbaar volk, rijk middelbaar volk. Mensen voor wie het enige beest inspecteur is bij de Rijksdienst en Belastingen. Dan moet je nodig als dierenarts vestigen. Ah, kreeg je geen patiënt, hè? Geen hond. Allicht niet. boven geen hond in de laan? Begrijp jij het, Paul? Ja, oh, tamelijk goed, chef. Huisdieren gedijen niet in dat soort schimmelcultures, weet u wel, chef. Pardon, Paul? Ah, ironisch grapje, chef. Ja, de grote Paul. En je eigen schimmelcultuur, man. Spuitbussen geestelijk deodorant, zou je te goede komen. Leuke dat, chef. <laughs> ja, ja, vind je vol? Ja, waarachtig zeg, Le lekker modern. Ach, ja, jong, ik bedoel, met je tijd meegaan willen... Ja, <laughs> ja. waarachtig zeg. Ja. Wat heb jij nou? Nou, ja, gewoon tegelmen, maar dat is me niet... Goed, de goede, riem! Ik heb vergeten de riem af te doen. Je riem? Ja, van bul, ja, van het uitlaten. Moet, moet ik de riem omvallen? Anders wil hij niet. Hè. Dat is zijn scholing weer, zijn opleiding. Baakhond, hè? Hij de lus in de bek. En hollen maar, jongens. Ah, goed. Holt hij? Hij? Wel nee, ik. Hij slentert maar wat, hè. Wat voor hem drempel is, is voor mij hollen. Met dat wurgkoord op de nek, hè? Je denkt dat je stikt, hè? En springen, hè? Ja, ook dat nog. Hij springt ook nog? Hij, nee, ik! Je denkt toch niet dat ik daar iets tegen de boom zat te doen? Nee, nee. Maar waar moet jij dan voor springen? Omdat hij zijn verkeerde poot optilt. Dat is een tik van dat dier. Noem het een tik, dat is volgens mij je reinste milieubewustheid, volgens mij. Ja, die en milieubewust. Ja, dat krijg je dan ook nog even, alsof het niet genoeg is. Dat die, je oren, dat die je oren van je hoofd vreet. Krijg je dat ook nog even toe in de laag groen koppeljong, mind you. Dan probeer jij maar eens het air aan te nemen van iemand die er niks mee te maken heeft, hè. Als je, als je zelf in een riem zit. He, op, op het raam tikken, doet u doe dat maar bij uzelf voor de deur, ja, alsof ik dat in de hand heb zet, alsof ik daar een, bo een boodschap aan heb, alsof het onder mijn controle valt, sorry hoor, maar ja, uh, is de laan, hè. Ja, ja, ja maar ja, zei ja. je niet dat uh, iedereen een dier heeft dan? Ja, wat dacht je, hè? dat is aankweken, hè? mijn taak, dierenliefde aankweken, begrip voor het dier, stuk beschaving, stuk menselijke warmte, kameraadschap. Mijn vriend De Viervoeter. Of hoeveel van die stelten hebben ze? Nee, dat is een mooi stuk liefdewerk hoor. Anders kan ik helemaal naar mijn geld fluiten. Oh, je ja, ja. kweekt patiënten voor die dierenarts, ja. begrijp ik. Ja, ja, ja. Die, die zie ik nog eens rijk proberen te worden als zendeling, Orlean oma oud. Als zendeling nooit, man. Dat zijn zaken hè, waar ik mij niet voor wens te lenen Leer dit van jou nooit investeren in de teruglopende markt, Paul. Ja, chef, sorry, maar het verschil tussen u en deze bloedverwant van u is dat die kraap hier nog werkelijke idealen heeft, chef. Kraap? Jazeker, ik hoop nog altijd eens op Venus te mogen landen. Of een Venus op mijn, of hoe bescheiden dan ook. Ja, ja, ja. Jouw idealen ken ik, man. Dat heb ik allemaal mijn buurman gezien, meneer de burgemeester. Ja, jij wou patiënten kweken, zei je. Ja, voor Pip. Voor de dierenarts, niet voor de maatspecialist. Ah, oh, geeft die last van zijn maag, de burgemeester? Ja, wat wil je? Als je daar even door je eigen dier wordt gemangeld tussen zijn horens en de deur van de garage, nou, dan wil je wel even last van je maag hebben. Nou, ja, oh, even zeg, wie commandeert mij voor die man een geit te bestellen onder getuige Koen? Ja, correct, knaap. Correct, Paul. Als ik die knaap opdracht geef voor de lui in de laad een passend dier te bestellen. Ja, Nou, wat deed ik? Een passend dier? Wat past er bij de burgemeester voor een dier? Een geit? Ja. Wat anders? Het is benen dezelfde oogopslag. Een geit, maar waarom koop je dan een stier? Hé, oh nou ja, als het me melk geeft niet. Melk? Sinds wanneer geeft de stier melk? Nou ja, stel het met de moderne productiemethode een vlaaglip heten, wat zou het? Ja, wat zou het, ja ter helle. Daar praat ik me een schor voor om de lui in de laan een dier aan te smeren, de dames peperflassen. U bent altijd zo eenzaam samen. U zou wat aanspraak moeten hebben. Waarom neemt u niet eens vogeltjes? Hij ja, je vogeltjes, Mathilde. Weer een dier weggezet. Wat bezorgt hij daar? Een tweetal lammergieren. <lacht> een soort van steenarende, de nachtmerrie van Jacobo van Beieren, Gewoon München. Gewoon twee, twee kakatoes, hoor. Koen? Ja, feitgenaam, Goede praters ook, chef. Goede praters, als die meiden van Peperplas zich onder psychiatrische behandeling hebben moeten laten stellen omdat ze daar niet tegen kunnen, tegen dat onafgebroken bombardement... ...van de meest gruwelijke godslasteringen van die twee slechtvalken. Ja, en goedemorgen kunnen ze ook zeggen, en wel weltrusten en zo. Ja, ja, in het holst van de nacht, hè. Ja, ja. Goedemorgen! Dat <lacht> de helft van de laan rechtop zit. <lacht> zeg jij iets, Doobie? Ik hoor iets. Vanaf het slaapkamerkleedje dus, hè. Wat, wat zeg je, Bobber? Weltrusten! <lacht> ...in de laan achter met drie tuin te Goeiemorgen! Waar de heren dan ruzie over krijgen, wie er gelijk heeft nu, hè? Ga maar kamer weer eens een uurtje over wat stijf in te vloeken. Stier, wakker! Buurmansdier, stormlopen tegen zoals garagedeur, met zijn kippen dripp, bulwakker krijgen, op. Ja, daar schijnt de aap van Jo en Poes Netenman ook nogal onder te lijden, uh. zeg, onder die vogels, s Nee, wat schattig. Hebben die een aap, de Netenmannetjes? Ja, zeker. Die, die hebben een aap. Die smeert meneer Neneve, dan even een aap aan. Over passend dier gesproken, het zou je maar gezegd wezen. Ja, maar hoor, hij wil een baby, Jo. En zij nog niet Poes. Wat is er dan tegen de gulden middenweg, niet? Dan kunnen ze allebei vast winnen aan de gedachten. Uh, Paul, Paul, probeer jij het nou eens op zijn verstand te brengen, Paul. Ja, uh, even erbij dan, knaap. Uh, chef bedoelt, een baby en een half volwassen chimp. het is niet helemaal hetzelfde, weet je wel. Niet helemaal hetzelfde. Grote, grote zeg. Ze hebben hem geleerd je jas en je hoed aan te nemen. Daar hangt dan even een nors mompelende reus je jas aan de kap terwijl hij er nog in zit. <lacht> Vlee week heb ik daar met zes man verjaarsgasten aan de kapstok gehangen. <lacht> en ter verhoging van de feestvreugde gooit je daar nog even een handje confetti over je heen. Handgemaakt van je hoed. Lang zal ze leven, ter helling. Ja, wat gek ze. En die dierenarts, heeft die nou er nog een beetje profijt van? Oh. Ja, dat, dat zou je dan altijd zien, Helling, dat dan, dan opeens iedereen tegelijk komt. In de wachtkamer? In de wachtkamer, wordt een doodslag zeg. Die aasjeer van de dames Peperplas, hè. Met die voor reigers samen. Ja, die beginnen daar even mijn piepstijf te vloeken, zeg. Hey. Nou, rond in, de... Mond in het kruidvat niet, zoals de chef al zegt. Want dat piekte de sim van Jo en poesneteman weer niet, hè. Die begon daar even een paar veertjes te plukken, zeg. Ja, wat voor bull dat weer het teken was om Pols een kat op zijn nummer te zetten. He, zijn opleiding weer, politiewerk. Rust en orde. Ja, omdat die poes mijn piep wilde aanranden. Heel wanordelijk. Ja, en dan komt de heer burgemeester zijn stuur nog even dwars door de deur naar binnen rammen. Dan gaat je nieuwbouw. Ja, puinhoop hoor, Lien. Plus dan nog even die doodskreet uit de behandelkamer. Ja. Doodskreet? Van wie? Van al mijn oude heer, Lien. Was jij er dan binnen? Ja, wat dacht je? Ik zag me kans schoon. In het pandemonium. Hè? Ik ga mijn beurt zitten letten. <laughs> komt die killermeid van Pip op de, op de hoek van de deur, hè? Assistenten van hem, waar je alsmaar moeilijkheden om heeft met Rini, zijn vrouw, Rini Gilbekkermaf, zo hè. Die, die kijkt op de hoek van de deur even de hel binnen, die kilometer, en die zegt: uh, Wie zet je buiten? Wie is aan de beurt? Uh, ja. Wie zet je buiten? Klaar. Nee, uh, ging je voor je beurt? Ik ben gek, go. <laughs> Dat is die scholing weer, hè. die opleiding, de politiewerk, de autoritaire, die pakt me zo bij Marie en die sleept de spreekkamer binnen die doodskreet. Ja, ja, ja, ja, dat is de gewoonte. Dokterspreekkamer, spreekamer, in het wit die tegen me zegt, denk als jou, jou graag. De, de dokter komt zo op de tafel graag. Ja, nou, dan heb ik me dat al los hoor, sorry. Wat? Bedoel je, dat, dat jij? Dat, dat, dat zeg ik, dat is de gewoonte hè. Kijk me uit, hè? me ik, ik, ik, ik, ik uit, dat, dat wacht ik niet even af maar ik lig al. Op de behandelpaar? Op de behandeltafel moet je niet uitgekleed, en wel zeg, en rang. Rang? Ik ben hier, rang, die kille zegt gewoon dood ook weer het routinegebaar, ik kon gillen. U gildetje, chef, als een vet varken. Ja, wat wil je, als je daar even door een kille voor een tiental cc aan hondenziekte in je hier wordt gejaagd, zeg. Joh! Ja, dat vroeg ik ook nog achteraf even. Maar ja, ze zegt, wat wil je, je krijgt hier de gekste rassen op tafel. onwaarschijnlijk waarschijnlijk, zijn dag dat dood ging ik, denk ik. Ah, daar, Ritterman. Breed het aan op de retenbus van Gormorgen? Ja, die is er, liever. Ik geef je hem even. Ja, ja, ja, dank u wel. aan de Ritterman, sympathiek dat u even bent. U bent geteld van de zijde van wie, zegt u, meneer Ritterman? Van de zijde van, van de failliet heer P. Gilbikro? Als dat bekend dat is, als ze die failliet, goede goede, dan laat ik me, nee, laat ik me even voor een tiental CC en honderdzienk hier. Ja, dat moet ik heb er geen, maar goed, luisteren. Biels Co. is een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. U hoorde Co van Dijk als Biels, Fiet Koster als Eline Terhelle, Frans Koster als Koen Polleman en Mathé Daasdonk als Neef Eef. De regie was in handen van Jo Fischer junior.